En ook al hebben ze later dan elke fout volgens jou gemaakt Die mensen ook maar kunnen maken Die eerste keer, de dag van jou ontstaan Schreeuwde de merels het van de daken Op de dag van jou ontstaan Had je moeder haar mooiste jurk aan En je vader droeg een grijs Ze werden jasje Samen zijn ze op die zondag dat toen ingegaan, verbaasd dat zo zacht was voor de tijd van het jaar. Ze keken naar de mensen in het park en naar elkaar. Verlegen schoof je moeder dichterbij, waar zij geen naam voor kon bedenken, dat werd jij. Want je vader was dag de prins, je moeder een prinses, gezegend door de zonenkomst. In de lucht ging maar nu van start kon gaan. Je vader was zo zwijgen, maar hij praatte honderd Staan, stonden ze als bij een in de pas verbouwde zolderkamer Die het daglicht nog net verdragen kon, heeft ze haar jurkje uitgedaan De hartstocht en de aandacht waren